Juris Dubinitski met het NOS-journaal. Bij een treinstation in Elizabeth in de Amerikaanse staat New Jersey... zijn in een rugzak enkele verdachte voorwerpen gevonden. Een van die voorwerpen ontplofte toen de politie de rugzak met een robot onderzocht. Amerika is de afgelopen weekend opgeschrikt door drie aanslagen. In New York ontplofte een snelkookpan en raakten 29 mensen gewond. In New Jersey ontplofte een pijpbom zonder slachtoffers te maken. En in Minnesota was er een steekpartij... De aanslag in Minnesota is opgeëist door IS. Voor de andere explosies heeft niemand zich verantwoordelijk verklaard. McDonald's is mogelijk de volgende Amerikaanse multinational... die een flinke naheffing van Brussel krijgt opgelegd. De fastfoodketen wordt onderzocht op belastingafspraken. Volgens een berekening van de Financial Times... wacht McDonald's een naheffing van krap een half miljard dollar. Op scholen wordt minder gepest, maar dat betekent niet dat de strijd tegen pesten voorbij is. Dat zei staatssecretaris Dekker bij het begin van de week tegen het pesten. Op de basisschool wordt 10% van de leerlingen zeker één keer per maand gepest. Twee jaar geleden was dat nog 14%. Op middelbare scholen is sprake van een daling van 11 naar 8%. Tientallen studenten van de hogeschool Arnhem-Nijmegen stappen naar de rechter... omdat ze studievertraging hebben opgelopen... Volgens de studenten is de Han nalatig geweest... toen ze voor een stage een registratie in het BIG-register nodig hadden. Dat is een register voor erkende hulpverleners. De Han heeft veel te laat zo'n registratie aangevraagd. De studenten willen nu elk een schadevergoeding van 20.000 euro. De eerste vluchtelingen zijn dit weekend teruggekeerd naar Fallujah, de Iraakse stad... die onlangs na een felle strijd werd heroverd op IS... In de stad woont bijna niemand meer na 2,5 jaar bezetting. Voor IS de stad innam woonden er zo'n 300.000 mensen. Dan nog het weer, bewolkt, af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Show. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de randstad staat nog altijd file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. tussen Naarden en, Knoop en Diemen, 8 kilometer. Op de A6 Lelystad-Muiden, tussen Almere Stad-West en Knopend Muidenberg, 4 kilometer. En op de A27 Almere Utrecht, tussen Knopend Eemnes en Beeldhoven, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 But the truth is I can't open up And you don't wanna be high like me Never really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 Dit blijft up you apart stukje for deze plaats Je to play you 21 pilots en stressed out cfm race radio pit report ja, de kwalificatie zit er net op, Albert uh, Janus, net te rijden. Ja, klopt. Maar ik ik het of, of, juist heb, ik uh, dus kijk nog even naar de beelden uh, live vanuit Singapore. Maar wat ik laatst, door, uh, laatst heb doorgekregen, Rosberg uiteraard op Pool. Uh, gevolgd door Ricciardo. Ja. Heel keurig. Drie Hamilton. Hoewel er even een, een, een momentje was met Hamilton met, uh, in het eind van Q3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 En dat was weer de serie van Nielsen en ik voel me sexy als ik dans. Ja, heb jij nog nieuws over de kwalificatie vanmorgen, ja, albert -Jan? Ja, nog even het volgende. Kijk, de, de tweede kwalificatie reden ze allemaal op softs. En daar moeten ze dus ook om... Uh, de top 4 reden allemaal op softs in die tijden die ze in Q2 reden. Dat betekent dat ze morgen dus uh, met de softs moeten starten. Want de band die je in Q2 gebruikt, die is ook... Uh,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 Uh, en Verstappen 1,43, 3. <laughs> dus dat geeft maar even aan hoe weinig verschil er in die top 4 zit. De snelste was 1,42, 5 van Rosberg. En Ricciardo 1,43, 1. 43, 1. Dus, die, dus 2, 3 en 4 zitten allebei in de 1,43. Dus het is allemaal minimale verschillen bij de top 4. Dat belooft dus een hele spannende race te, mo te worden. Morgen vanaf 2 uur live op de diverse sportkanalen. Ja, toch weer een hele goede kwalificatie van Hamilton en Rosberg. Niet verwacht. Ja, nee, want daar, dit circuit was minder geschikt zou zijn voor de Mercedes... maar ze laten dus wel duidelijk van zich horen. Nou, Räikkönen was toch verrassend in Q3. Toch nog even een poosje benummertje nummertje 4 voor, voor Verstappen. Maar Verstappen heeft de dingen toch nog even rechtgezet in het einde van Q3.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 Nu, na een herstelperiode, is Marie voldoende opgeknapt... en zoekt ze een huis. Ze woont op de a, afdeling samen met Thomas. En Thomas is een bange kater... en gedraagt zich naar de, de medewerkers toe eh, niet al te vriendelijk. We hopen dat als hij de tijd krijgt, hij wel bijtrekt. Al is het natuurlijk nooit zeker of hij ook echt een knuffeldier wordt. Omdat Marie zo makkelijk lief en vriendelijk is... en je daar meteen lekker mee kan knuffelen en gezelschap van hebt...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 Of kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Marie en Thomas verdienen een thuis. Zo is het maar net, Albert-Jan. Of ga langs aan de Keesomstraat nummer 5. Hier in Zalvoort-Noord. We gaan op naar het gedicht van de dag. Ik zal er nog snel even eentje uitzoeken, Albert-Jan. Ja, ga even weg, Ja, op weg. ja, ja. ja. Marie is twee platen non-stop, waaronder Omi. In a new She wants my wishes like a genie in a bottle. Even kijken op www.cfm-live.nl En dan zie je hem echt, ja, dan hij, zie je hem echt. Hij is er ja. weer. Die pil en die pizza, ja dat is hem wel aardig. <laughs> <Inderdaad>. <laughs> We hebben het over uh, collega Fred Hey. Hij is er weer, Goedemiddag Fred. Ja, ja hij is er echt. Je er trouwens uh, de single van Steve Winwood En Will you see a chance...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 Dus spring op, een, op die surfplank. Ga voor meer informatie naar www.sportserviceheemstedenzandvoort.nl www.sportserviceheemsteden.nl Of bel met 573-4679 573-4679 De 13e Nationale Sportweek is vandaag begonnen en duurt nog tot 25 september. En ik zeg, ik neem mee. je mee. Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar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 Je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ee, ee, ee, Ik neem je mee, ee, eh ee. Ik neem je mee, ee, ee, ee. Ik neem je mee, ee, ee, ee. Ik denk aan haar en zij denk aan mij. Jij bent te druk, dat is wat ze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 Vandaag begonnen en ik neem je mee, ja. Gewoon lekker uh, naar een uh, sport en lekker sportief zijn, zo is het. Je hoort de gersperdoel en ik neem je mee. Zo dadelijk het gedicht van de dag. en We zijn eruit welke het gaat worden, het is weer voorbij. Maar hier is deze van Joshua Kidden?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 Jesse, you can always sell any dream to me.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 En dat was hem dan. Het gedicht van de dag bij CFM. Dankjewel, Albert Jan. Hij geen, is mooi. Geen dank, graag. Dag. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Hij vloog inderdaad om. Ja, en ook als dat je.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 Je hebt er maandenlang naar uitgekeken. De koude winter wou maar eerst niet om. tragen en langzaam kropen langs de weken. Maar eindelijk daar was hij toch, de zon. De nachten kort, de dagen lang, de ochtend vol van vogelzang.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 Je zomer die begon zowat in mij Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je het weet. Ja, het is dat ik uh, de microfoons uh, dicht hou hoor bij deze plaats. Want we zijn allemaal lekker in de studio aan de tolweg Tina aan, aan het uh, meezingen. Met deze van uh, Gerard Koks. En het is weer voorbij die mooie zomer. Het zit er alweer op de zomer. Bleh. Maar uh, even, daar gaan we het... de vitrine. Jijkt, uh, ik, ik ben even benieuwd. Fred, jij hebt een uh, gast uit Amsterdam? Ja, uh, dat is uh, Wesley Meurs. En uh, ja, voor velen in Amsterdam toch wel een bekende. En een beetje in omstreken. Ja. Ja, ooit uh, bekend geworden in een uh, talentenjacht. En uh, ja, daar mocht hij dus een uh, nummer opnemen. En dat, uh, dat nummer is ook nog een hit geworden, eigenlijk. En uh, de Nederlandstalige... Uh, Luister naar de titel... Uh, ik wil dat je bij me bent. Ik voel je weer gedicht aan. Ik komen. wil ja, dat je bij me bent. Dat worden ze dadelijk uh, na vijf uur in entertainment for you. We gaan er nog twee draaien tot aan het deal zo weer van vijf uur.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 So I had to go solo And when I go out alone, I pack I don't sweat the jawalers when I know that I'm strapped Every time that I pack my piece I pull it out quick, all the nonsense will cease Just like the song when you're 18 with a bullet Got my finger on the trigger, I'm not afraid to pull it If it gets out of hand, I know some mafioses With the pull out web, there's also stupid ass my Walsall Sitting there wondering what's happening, in can Yeah, this is what it Ja, het zou zo weer een hit kunnen worden, he. Dat is voor kifros La Ressa, La Ressa Heerlijk. Zo aan het begin, uh, of aan het einde van Zofferhoed uh, op zaterdag... en aan het begin van Entertainment for You. Vond je het ook leuk, Frits? Ja, ik, uh, ik vond hem, uh, ja. Ja, hippe, hip, hip, hip, ik ik hip, hip, ja, een keer uh, hip, hippe, hippe Robby. Ja, ik, ik wilde wil haast zeggen, haast voor mensen op leeftijd, maar ik, ja, daar, daar, daar hoor ik ook een beetje bij. Dus. Een beetje, welkom een be ja. be ja. be nou, bij de club. Een een ja. Daar hoor je een beetje boel ja. bij. Een beetje boel, Oké, ik hoor dat. ik, ik wacht jij na, na vijf uur? Zit erop, erop, uh, Jan? Ja, uh, dat is weer uh, drie uur uh, lokale radio. Ja, hij is weer voorbij gevlogen, hè? Gevlogen, ja. Gevlogen. <laughs> en voor je het weet, zit die Fred Heiber de Ja, hij, hij is er weer. Zodat ik, uh, na vijf uur, met entertainment voor je. Dus en wij bij... zijn er uh, volgende week weer. Ja, want uh, we hebben morgen... Morgen hebben we vrij. We hebben wij vrij. En dus Ander uh, en uh, Jaap zijn er dan. Ah, Oké, okay. nou, helemaal goed. Dus fijne zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren. En ja. graag tot volgende week. In Dag! Doei, komt dan. Veel Fred. Yo. You When you're chewing on life's gristle, Grumble, mm. give a whistle And help things turn out for the best I...